Laten we vandaag onze blik eens richten op Casa Pus. De protserige vermette van Reginald Pus Vetmaniaat zijn Milf Jocasta en hun lastige puberzoon Eddie. Hm. De vetprijzen zwingen de pan uit. De consument verliest vertrouwen. Er waagt een nog gunstige winter, Rotterdam. En dat is niet goed voor het vet. Het eten is klaar. Dat is niet weer lekker vettig uit, gasten. Zeg, onze zoon voelt zich weer te goed met zijn familietijd, precies. Yo, ja, betaas! Ah, die pus. Als je van de duvel spreekt. Dan zie je dus zijn krikken. Sorry dat ik te laat ben. Uh, ik had nog wat zaakjes af te handelen. Dag, moeder. Dag, jongens. Geef je poepje maar aan de tafel. Eerst de zoon, mami. Alle mensen. Smakelijk eten. We moeten ervan profiteren dat we nog kunnen. Want met die kredietcrisis op de vetmarkt en die nieuwe importtax op het importeren van afgedraaid vet. Zeg Eddy, is er al nieuws van Laura? Ma. Allee, jongen, antwoord is? Maar stop nu een keer met zo jaloers te zijn, Jezus! Ik wil gewoon graag weten waar ze is. A zo lief meisje. Pff, ik weet het niet? Zal ze wel ergens op stap zijn, zeker? Dan disco, naar het bos. Diep, diep in het bos? Dat snap ik dus niet, hè? Uw vriendin verdwijnt op mysterieuze wijze en gij trekt het u precies niet aan. Allee, stop lekker met die zever. Zeg, en die pus, heb je al lekker kunnen nadenken voor mijn voorstel. Ga, weet ik niet, Pa, of dat die vetbusiness echt iets voor mij is? Het vet heeft niet jong bloed nodig. We moeten moderniseren. Allee, moderniseren. Vet is vet, hè? Of gezever is dan nu? Of gaan ze soms weer vet met smaak maken of zo? Alleen zo kunnen we opboksen tegen de moordende concurrentie. Wat, Drekmeijer of wat? Ik wil de naam. Nu al, niet meer naast. Is toch thans een schone naam? Drekmeijer. Drekmeijer? Ja, dat klinkt wel goed. Drekmeijer. Zwaar! Verges een lelijke snotneus! Misschien moet ik gewoon van Drekmeijer gaan werken. hè? Eh? Eddie Puss en Drekmeijer. Incorporated. Een beetje gelijk vroeger, Epa. Kom hier! Kunnen we kunnen een draaien om je aan Jongens, niet beginnen vechten. Hè. Je weet dat ik daar niet tegen kan. Ja, schat. Ja, schat. Ondertussen, aan de overkant van de straat, in Villa Drekmeijer, de protzerige herenwoning van Dorian Drekmeijer, vetmaniaat en zijn sycophantische butler, Rusjus. <tries> Treurt u nog steeds om het tragische verlies van uw bemende meneer? Dat leek mij wel duidelijk, ja. Wordt niet stil aan tijd dat u haar vergeet. Misschien wel, mijn beste Rufus. Misschien wel. Of misschien moet ik een uitgebreide en ingewikkelde wraakactie ondernemen tegen Pus. Dat is ook een mogelijkheid, meneer Ja, wraak. Dat is de oplossing. Pus helemaal te gronden richten. En vernietigen zoals, zoals hij mij vernietigd heeft. Mag ik opmerken dat meneer er vandaag op een erg elegante wijze vernietigd uitziet? Dank je, beste Rufus. Ja, wraak. Hmm, ik heb al een ideetje, denk ik. Je zou kunnen zeggen, een. I. Dootje. Uh, uh, eigenlijk, eigenlijk was dat niet zo grappig, hè? Nee, meneer.